Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland heeft zijn slechtste score ooit gehaald op de corruptieranglijst staan nog steeds in de top 10 van minst corrupte landen. Op plek 8, net als vorig jaar. Maar dus wel met een minder goede score. We kunnen bij de overheid een hoop dingen beter... zegt de samensteller van de lijst Transparency International. Bijvoorbeeld de partijfinanciering, dat daar weinig regels voor zijn. De lobbycultuur, de helft van de Kamerleden worden lobbyist. Nu komt er eindelijk wetgeving... om bijvoorbeeld een afkoelperiode voor ministers te regelen. Maar voor Kamerleden is het dan nog steeds niet geregeld. Denk aan de slechte bescherming van klokkenluiders nou, Denemarken doet het het best en Somalië luistert juist het slechtst. Dat land is dus het meest corrupt. Bij een grote brand in Arnhem zijn twee huizen helemaal verwoest. Brand is inmiddels onder controle, maar het nablussen zal nog een aantal uren duren. De brand brak vanochtend uit in een schuurtje, vertelt onze verslaggever. Het eh, gerucht gaat, maar kort wel van meerdere kanten. Dus vandaar dat ik het hier wel eh, denk te kunnen vertellen is dat er bijvoorbeeld aan motoren gesleuteld werd in dat schuurtje. Nou, dan is er ook weer brandstof eh, bij dat soort dingen. Het zal allemaal nog duidelijk worden. In elk geval zijn uh, de directe buurtbewoners die zijn, uh, ontruimd. Ja, zij worden opgevangen in de buurt. Kunnen pas later weer terug naar huis. Iemand die veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. Ja, een hoge werkdruk, vaker stress als je aan het werk bent. Op een kantoor in Amstelveen hebben ze iets bedacht om er wat aan te doen. Medewerkers daar mogen tegenwoordig hun hond meenemen naar het werk. Er We lopen nu een stuk of twintig rond. Is te horen bij Hart van Nederland. Ja, kom maar.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 Zorg dus voor wat ontspanning en positiviteit tijdens je werk. De honden worden wel van tevoren gecheckt of ze niet te druk zijn. Het weer het is bewolkt, wat buien in het noorden en midden ook flink wat zon gaat te Morgen ook weer een grijs dagje, wat buien, veel wind en opnieuw zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan nog veel op, op 2 vanuit Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en Abkoude. 6 kilometer met 20 minuten vertraging, want door een ongeluk bij Abkoude is de linkerrijstrook daar dicht.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 game yeah. Right, I should have seen just what.